Levi van Eck met het NOS Journaal. De reddingsbrigade waarschuwt ook vandaag voor gevaarlijke stromingen in zee, waardoor zwemmers in problemen kunnen komen. Gisteren was het voor de reddingsbrigade extreem druk, door een combinatie van veel strandgangers, de stroming en aflandige wind. Langs de kust bij Den Haag werden 268 mensen die in moeilijkheden waren gekomen uit het water gehaald. Twee zwemmers overleden en nog twee bij Wijk aan Zee en Zandvoort. De reddingsbrigade roept het publiek op niet verder dan tot de knieën het water in te gaan. Steeds meer gemeenten voeren een zogenoemde zelfbewoningsplicht in, blijkt uit een inventarisatie van het Financiële Dagblad. De koper wordt daarmee verplicht zelf in het huis te gaan wonen. Dat moet voorkomen dat beleggers nieuwbouwwoningen opkopen en ze doorverhuren. 18 gemeenten, onder meer Amsterdam, Utrecht en Zwolle, hebben nu zo'n zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwhuizen. Minister Ollongren onderzoekt of het ook mogelijk is om het voor bestaande woningen in te voeren. Het moet een oplossing zijn voor het woningtekort in Nederland. Het maximale rentepercentage voor kopen op afbetaling gaat per vandaag omlaag van 14 naar 10 procent. Het kabinet hoopt zo dat minder mensen in de coronacrisis in de problemen komen. De verlaging geldt tot maart. Schuldhulporganisaties zijn kritisch over de renteverlaging. Zij zijn bang dat het juist een stimulans is om meer te kopen waardoor schulden oplopen. Universiteiten en hogescholen zullen komend collegejaar maar 30% van hun onderwijs op de scholen zelf aanbieden. De overige 70% van de colleges wordt online gegeven. Dat blijkt uit een rondgang van BNR onder hogeschool, hoger onderwijsinstellingen. De eerstejaars zullen vaak voorrang krijgen qua fysiek onderwijs. De voorzitter van de universiteiten erkent dat de kwaliteit van online lessen minder is dan in de schoolbanken zitten. Maar volgens hem worden de kwaliteitseisen wel gehaald. Het weer, zon, later wat stapelwolken en kans op een regen- of onweersbui in het oosten. Het wordt 30 tot 36 graden. De komende dagen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 i don't know what to, what to do 'cause you want you want too much baby all i want is your touch shanghai shanlo won't you call me and tell me Whitney Houston. Nogmaals, welkom in het uh, tweede uur van ZFM Live. Uh, Zo net zag ik dat de microfoonschuif dicht stond. Dus uh, mijn welkomst te worden toen heeft u niet gehoord. Bij deze weer. Welkom, tweede uur ZFM Live. Mijn naam is Jaap Funnekotter. Het eerste nummer voordat u Whitney Houston hoorde, kwam van een big band uit Shanghai uh, met zang van Coco Zao. Uh, een Chinese jazzartiest met een prachtige begeleiding die het nummer zongen Shanghai, Shang Lo. Een woordspeling zoals u hoort. Tijd voor wat vrolijke Franse vakantiemuziek. Julien Cler, Sion Chanté. La grande ville Nange la ville. La grande ville. Je la vis. Marie -Cibert. Ik qui me peine n'est pas que je t'aime, le temps se lasse, le cœur est phase. En we Julien Clerc, Sinon Chantet, dat waren de cassettebandjes in de oude tijd... die je draaide op weg naar de Côte d'Azur wanneer je daar op vakantie ging. Gezellige, ouderwetse, maar hele sfeervolle vakantiemuziek. Even heel wat anders, we gaan wat Nederlands draaien... en wel van onze streekgenote Brigitte Kaandorp uit Haarlem uiteraard. We kennen haar allemaal als een briljante cabaretier, Maar ze heeft ook een aantal hele mooie liedjes geschreven. Het nummer wat ik nu ga draaien... is ook bekend geworden in de vertolking van Paul de Leeuw. Maar hier het origineel. Brigitte Kaandorp met Wat een Mooie Dag. Mijn kinderen gaan naar school. Ik smeer wat brood. Ik doe een gymbroek in een tas. En ik loop met ze mee.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 En in de straat laat een meneer zijn hondje uit De bakker bakt zijn brood, zoals elke morgen Iemand koopt een krant, en bij de kapper komt de eerste klant De stad is weer ontwaakt, zoals elke morgen Wat een mooie dag, alsof er nooit iets is gebeurd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 Brigitte Kaandorp met Wat een Mooie Dag. Zo hoort u naast... onvoorstelbaar... leuke en geestige conference... ook een hele goede... zangeres. Over zangeressen gesproken. Ik heb een Oostenrijkse dame... hier klaarstaan. Melissa... Naschenschweng. Naschengweng. En uh, in, in uh, Oostenrijk... zeer populair. Echt in de... hitparades daar. En... Uh, ik draai nu van haar het nummer engel, oftewel Beschermengelen. Natasja, me, sorry, Melissa Naschenwing. met Beschermengelen. En dan nu wat heerlijke muziek uit de Dominicaanse Republiek... van Juan Luis Guerra en zijn band Quattro Carente. A Perdir Sumano. Oftewel, om haar hand vragen. De komaia, de komaia sae, hey, ja. ho, ho, mm. Ja Maar zo sterven de klanken van Queen Weg. Friends will be friends. En daarvoor Juan Luis Guerra. A perdir su mano. Dan uh, nu wat Portugees. Uh, we denken vaak aan uh, de Fado's. Wanneer we het over Portugees hebben. Maar uh, ze hebben ook nog andere soorten muziek daar. En dit is Mal, Mafalda Veiga Met No Rasto do Sol. Oftewel In het kielzog van de Zon. Een mooie live opname. Ja, Mafalda Vega met No Rasto Do Sol. Uh, ik heb weer uh, wat Chinees klaarstaan. Uh, dit keer van J. Chow. J. Chow komt van Taiwan, dus niet van mainland China... maar van wat de Chinezen noemen de afvallige provincie. Uh, is een grote ster daar en zijn laatste zomerhitje is genaamd Mojito. En is helemaal in de Cubaanse sfeer. Luistert nu naar J. Chou uit Taiwan. een dat de 天堂角落,make <音> 双人路 就想去不想上是不是是不是就去brother 坐在之处 En dat was Jay Ciao met Mochito. Met dank aan Edward Rauhorst van het jazzteam. Die mij tipte over deze zangers. Leuke muziek van een hele andere kant van de wereld. Dan heb ik nu twee beroemde love songs voor u klaarstaan. Met ook nog dezelfde titel. Zei het de een in het Nederlands en de ander in het Engels. We gaan eerst luisteren naar... Toon Hermans met het beroemde lied wat hij in één... ik denk zijn allerlaatste one-man-show zong... Altijd zal ik van je houden. En dat zong hij voor zijn overleden vrouw Rietje. En gelijk daarna draai ik de grootste hit van de artiesten van de dag... Whitney Houston met haar tophit uit de film The Bodyguard... I Will Always Love You. Dus eerst Toon, Altijd zal ik van je houden. En daarna Whitney. Altijd zal ik van je houden Altijd blijven wij een paar Altijd zal ik van je houden al word ik 124 jaar Liefde heeft met tijd geen moord te maken? Niets met af en toe of hier en daar altijd zal ik van je houden al word ik 124 jaar, altijd zal ik van je houden.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 Film weer uh, aan het eind uh, wanneer dit lied weer uh, klinkt. Kevin Costner. Fantastische film. En daarvoor ook een icoon Toon Hermans met Altijd zal ik van je houden. Twee manieren voor hetzelfde thema te bezingen. Uh, dan heb ik weer wat Duits klaarstaan. Uh, van iemand die ook in Nederland misschien wat minder bekend is. Maar in Duitsland zeker wel bekend. Ben Soeker. En die zingt Was für eine Geile Zeit. En Geile Zeit in het Duits betekent iets heel anders als in het Nederlands. Het staat namelijk voor Wat een geweldige tijd. Luistert u naar Ben Zucker. We zijn weer hier. Unter Freunden zusammen. Ich kann's kaum erwarten, so viele Jahre sind vergangen. Ich liebe dieses Leben und jeden von euch hier, egal was jeder erlebt hat, am Ende zählen doch nur wir, was wir Von allen, deshalb sind wir hier. Ich werde nichts verschwenden auf das Leben jetzt und hier, was für eine Geise. Ja, beste luisteraars, dat was Ben Soeker met wasvurige geile tijd. Wat een geweldige tijd. Uh, ja, het is een geweldige tijd en het is weer fantastisch weer vandaag. Let u vooral op, want Overal worden weer de alarmen gegeven. En zoiets verschrikkelijks als gisteren hier in Zandvoort gebeurd is... dat willen we niet nog een keer meemaken. Dus mocht u op het stand naar dit programma luisteren... wees u alstublieft voorzichtig. En zoals in de nieuwsberichten ook al aangeraden werd... niet verder dan kniehoogte in de zee... en zeker tijdens app. Uh, we komen aan het eind van het programma en dat betekent dat ik dadelijk uh, ga eindigen met de Pasadena Dream Band met Zandvoort. Maar niet voordat u bedankt te hebben voor uw aandacht en het luisteren. Dit was het voor vandaag en vrijdag ben ik er samen met Maya weer graag van 10 tot 12 voor de... ...toeristenuren, de uren van onze, voor onze gasten in Zandvoort... ...met allerlei actualiteiten, eh, met name bestemd voor de gasten... ...die op dit moment Zandvoort en de regio bezoeken. Ik wens u allemaal nog een hele zonnige dag, een zonnige week... ...en we eindigen dus met de Pasadena Dream Band met Zandvoort...